Een aantal weken geleden hebben we het Lofutterfeest gevierd. De meeste van ons, ik denk eigenlijk allemaal wel. En uh, voor ons gezin, wij zijn naar Zuid-Frankrijk geweest om het taart te vieren en we hebben daar een geweldige tijd gehad. We hebben zeven 7 plus 1 dagen bij Lofutterfeest gevierd. En het is een geweldig feest, het is het enige feest, tenminste het is het een van de feesten van God waarin we geboden worden om vreugdevol te zijn. En dat is iets heel unieks als je kijkt naar alle andere wetten en regels die er bestaan in de wereld. Er is er volgens mij geen één die zegt, jij zult nu vrolijk zijn voor deze komende periode. Dus een fantastisch feest. Het staat voorgeschreven in de wet van God en daar houden we dan ons heel graag aan. Het Lofotenfeest markeert ook het einde van een bepaalde periode uit de feestcyclus van Leviticus 23. En dan volgt er een hele lange periode van ongeveer zes maanden tot Pesach. Dat is weer het nieuwe jaar, nieuw begin, nieuw leven. En ik weet vroeger toen wij... Kleine ventjes waren, we hadden een tafel een tafel thuis. En we zijn drieën waren we en speelden we rond de, rond de tafel. Misschien kent u dat. En dan moet je dus spelen en dan op een duur val je af... En dan, als iedereen afgevallen is, heb je de finale. En dan begin je weer een nieuw potje. En dan kan iedereen weer meedoen die afgevallen is. En we zeiden dan altijd: nieuwe ronden, nieuwe kansen en nieuwe prijzen. En dan gingen we weer opnieuw beginnen. En dat is een beetje wat Peesag ook is. Het zijn nieuwe ronden, het zijn nieuwe kansen voor ons, voor ons allemaal. Dus daar zien we al gelijk naar uit op het moment dat de Futterfeest afgelopen is. De laatste grote dag is geweest. Dan zien we nu alweer uit naar Peesag. Omdat we tijdens zo'n De zijn we zo vol van energie. Van de boodschappen die we horen. Van de dingen die we geleerd hebben, de dingen die we ervaren. Je bent weer helemaal klaargestoomd voor Peesag om hè, je gaan te bekeren en weer gaan na te denken over de wegen die we moeten gaan wandelen. Dat is precies wat Peestdag ook symboliseert, een nieuw leven. Maar goed, voordat we Peestdag gaan vieren... wil ik eerst nog eens een keertje gaan terugkijken naar het Lofuttefeest dat we gevierd hebben. Voor sommigen is het misschien een beetje mossig naar de maaltijd. Maar ik denk dat, we, dat dat niet per se het geval hoeft te zijn. Want er zijn namelijk drie dimensies... Je kan drie dimensies geven aan het Lofuttefeest. En dat is wat ik vandaag wil gaan doen in deze boodschap. Ik wil gaan kijken naar drie dimensies die het Lofuttefeest. Heeft. Dat gaan we straks gaan we dat bekijken. Ik heb eerst gewoon een algemene vraag die me naar boven kwam. Heeft iemand van u een enig idee hoeveel mensen er Lofuttenfeest vieren? Nou, toevallig schatte ik ook 20 miljoen. Ik heb geen idee waar het vandaan komt, maar dat is het idee wat ik erbij heb. Israël, in Amerika zitten natuurlijk een heleboel mensen, heel veel Joodse mensen ook. Het heeft niks verder met het onderwerp van vandaag te maken, maar ik vond het wel leuk om daar eens over na te denken. Hoeveel mensen vieren eigenlijk Lofuttefeest? 20 miljoen. In ieder geval geen 6 miljard of 7 miljard. Dus uh, er is nog wel wat, uh, wat werk te verzetten. Maar er gaat een moment komen dat alle mensen Lofuttefeest gaan vieren. He, dat staat in Zagarië 14, tenminste daar staat. En ieder die niet optrekt naar Jeruzalem om Lofuttefeest te vieren, op hun zal geen regen vallen. En als er geen regen valt, dan kan je wel een tijdje koppig zijn. En Je kan nog wel een tijdje koppig zijn, maar op een duur kan het niet anders. En op een duur zal je wel tot God moeten keren voor regen. Want zonder regen houdt het gewoon op. Het voorbeeld van Elia en koning Aagap kennen we. Drie jaar lang of drieënhalf jaar was er geen regen. En op een duur ja, moest hij wel toegeven. Die kan niet langer. Op een duur komt iedereen erachter dat Yahweh ja, de enige waarde God is. Dus het Lofuttefeest. Er wordt gevierd, misschien nu door zo'n twintig miljoen mensen. Ik weet het niet precies. het is een schatting die ik gemaakt had. En dat wordt op verschillende manieren gevierd. Ik weet van mensen die gaan kamperen in de tent... Mensen gaan in een caravan, mensen verblijven in een hotel, op een vakantiehuis... ze gaan zelfs op een schip blijven ze zeven dagen, plus één dag. Er zijn een heleboel manieren om het Lovuttenfeest te vieren. Mensen gaan naar Jeruzalem, mensen zetten Loofhutten in de tuin... er zijn verschillende mogelijkheden. Dus, wat is de juiste methode? Is er een juiste methode? Maakt het uit. Ik weet wel, als kind zijn, verbleven wij altijd in Drenthe. We gingen daar het Loofhuttenfeest vieren... En we bleven daar in het vakantiehuisje, zeven dagen plus de laatste dag dan. En die avond ervoor, voordat we optrokken naar het Lofuttefeest om het daar te vieren, konden we niet slapen. Want we waren zo vol van vreugde en van excitement om dat Lofuttefeest te mogen gaan vieren. Misschien vanwege de betekenis van het feest, maar we waren nog wat klein. Dus dat had meer te maken met het feit dat wij op 15e Tisserie pakjesavond hadden. Waar heel Nederland tot op 4 december had, hadden wij tot op 15, 15 T-Serie. Dus dat was een geweldige tijd. We kregen cadeautjes, zagen we zagen eruit En we gingen het Lofuttefeest vieren. Een geweldige herinnering hebben we daar nog steeds aan. En nog steeds vind ik het een prachtig mooi feest. Maar goed, ik wil het vandaag met u gaan hebben over drie dimensies die het Lofuttefeest heeft. Je kan op een heleboel manieren naar het Lofuttefeest kijken. Maar dit is een bepaalde methode die ik vandaag gekozen heb om naar te kijken. Drie dimensies, drie betekenissen, drie tijdsvakken. En het eerste dimensie van het Lofuttefeest is een historische dimensie. En dat gaan we lezen in Leviticus 23, vers 39. Daar staat. Neem dit in acht. Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt binnengehaald, begint het feest van Jaweh, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag moet je rusten. Vers 40. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feest vieren, ten overstaan van Jahweh, je God. Elk jaar moet je dit feest vieren, ter ere van Jahweh. Zeven dagen lang zal het gevierd worden. Dit voorstel geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier het feest in de zevende maand. Zeven dagen lang, vers, 43, moet jullie, vers 42, moeten jullie in hutten wonen. Elke geboren is moet in een loofhut wonen. En waarom moet dat dan, vers 43, om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten, in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben Yahweh, jullie God. Dat is dus de eerste dimensie van het Loofhuttefeest. De eerste betekenis. Het verblijven in een Loofhut. Toen Israël uit Egypte kwam, hebben ze natuurlijk 40 jaar door de woestijn getrokken. En terwijl ze in deze woestijn waren, woonden ze in tijdelijke woningen. Ze woonden in Suka, de, de, de tenten, de tabernakels. En de, en de omstandigheden moeten beroerd geweest zijn. Ontzettend heet zal het geweest zijn in deze woestijn... En er was een gebrek aan water, hele barre omstandigheden, die 40 jaar in die wildernis. Deze periode dat het volk uit Egypte kwam en in de wildernis verbleef, dat is een periode wat je kan doortrekken naar een geestelijk aspect. En dat is namelijk de periode waarin mensen zonder Messias leven. Als je er eens dus over nadenkt. Zonder dat je Messias kent. Zonder dat je weet dat hij de zoon van God is, verblijven wij namelijk ook allemaal in een geestelijke wildernis. We gaan straks lezen, Johannes 7, vers 37, daar staan hele bekende woorden van Yeshua. Daarin geeft Yeshua ook aan de noodzaak tot water. En dat is hetgene waar de Israëlieten zoveel gebrek aan hadden. Dat is waar ze ook over moorden toen ze in de woestijn waren. We hebben geen water, we hebben niet genoeg water voor ons vee, we hebben niet genoeg water voor onze kinderen. We gaan lezen Johannes 7, vers 37. Daar staat, spreekt Yeshua hele mooie woorden. Dit is het hoofdstuk waarin Yeshua zegt tegen zijn broers... ...nee, ik ga niet naar het Lofotenfeest, ik vier het dit jaar uh, nog niet. Ik vind het te gevaarlijk om nu op te trekken naar Judea... ...omdat de religieuze leiders hem zochten te doden op dat moment. Er was namelijk een grote spanning tussen, tussen de Joodse mensen op dat moment. De ene zei, ja, Yeshua is de Messias. En de andere zei, nee, hij is de Messias helemaal niet. Dus er moest een hele grote tweestrijd geweest zijn op dat Lofotenfeest... Dus Joshua die bleef nog even achterwege. Tenminste, dat zei hij. Want hij trekt toch uiteindelijk op, lezen we. Johannes 7, vers 37, daar staat geschreven. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Joshua in de tempel en hij riep... Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofde zouden ontvangen... De geest was er namelijk nog niet, want Yeshua was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze, dit moet wel de profeet zijn. Anderen beweren, het is de Messias. Maar er werd ook gezegd, de Messias komt toch niet uit Galilea? Wat voor te zeggen, de schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David moest komen en naar Bethlehem komt. Zo ontstond hij verdeeldheid in de menigte en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed nog iets. Nou, we begrijpen dat deze laatste dag, dat dat... Die achtste dag is. Ik weet dat er discussies over zijn. Sommige mensen menen dat het de zevende dag is van het Loof Maakt ook niet uit nu voor, voor dit onderwerp. Ik denk zelf dat het de achtste dag was. Die laatste grote dag van het feest. En juist op deze dag doet Yeshua een oproep om tot hem te komen. En ieder die dorst heeft en te drinken. En hij refereert hier naar Jezaja 55. Hij refereert naar 58 vers 11 uit Jezaja. Daar staat, ja wij zal je voldurend lijden? Hij zal je verkwikken door de streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult als een goed bevloeide tuin... als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Dat waren de woorden die Yeshua sprak... op de laatste dag van dat Loofhuttefeest. Die grote dag. Dus dat is het moment dat Yeshua een oproep doet... aan de mensen om tot hem te komen... en te drinken van het eeuwige water. En we lezen dat de mensen die dat geloofden... die, die tot Yeshua kwamen... die kwamen tot inzicht dat hij de Zoon van God is. En op dat moment komen ze feitelijk uit die geestelijke wildernis... als je een inzicht krijgt dat Yeshua een Messias is. Dat is de eerste reden waarom we de Lofotenfeest vieren. Dat we terugdenken aan die tijd dat we zonder Messias waren. Dat we nog niet gedronken hadden van het geestelijke water. Dat we nog geen begrip hadden van Yeshua als zoon van God. Dat is de eerste dimensie, de eerste tijdsvak. Een historische betekenis. Er is ook een tweede dimensie aan het feest te geven. En dat is een actuele betekenis. Dat heeft toepassing op de manier waarop we nu zijn. Ons leven vandaag de dag... Dat staat, dat haal ik uit Leviticus 23 vers 42, wat we ze juist gelezen hadden. Daar staat, zeven dagen lang moeten jullie in een hutte wonen. Elke geboren Israël moet in een loofhut wonen. Dus een ander woord voor die loofhut is ook een tent. Of een sukkah, hè, dat is meer meervoud, sukkot, sukkah. Of in het Engels noemen ze het, de feast of tabernacles. En dit moesten ze dan zeven dagen in die tenten wonen. Waarom moest dat dan? Nou, We hebben net gezien, om het volk eraan te herinneren dat ze... ...in de wildernis waren, dat ze zonder Messias waren. Dat wij ook vandaag de dag... ...zonder dat we kennis hebben van Messias... ...in de geestelijke wildernis zijn. Maar er is nog een betekenis waarom ze in een tent moesten wonen. Waarom juist een tent? En dat heeft alles te maken met... ...die hele unieke eigenschap... ...die een tent heeft. En sinds afgelopen zomer kan ik zeggen... ...dat ik daar een ervaringsdeskundige in ben. Ik heb namelijk gekampeerd in een hele grote tent... ...voor het eerst op een camping in, uh, in Friesland. En we kwamen eraan en het eerste wat we deden... ...op die camping, gelijk die tent opzetten... En we bleven daar natuurlijk zeven dagen en nu hebben we de tent natuurlijk weer naar beneden gebracht en hij staat nu ook weer netjes op zolder wachten tot volgend jaar. Kamperen zal nooit echt een hobby voor mij, worden. de kinderen vonden het erg leuk, maar ik vond het niet zo leuk. Toen ik die tent ook opzette, had ik ook direct als doel om ook weer uiteindelijk af te breken. En dat is eigenlijk de unieke eigenschap van een tent. Je zet hem op en je breekt hem weer af. Ja, dat is het doel van een tent. Je zet hem op om hem af te breken. Met dat doel had ik die tent dus ook opgezet. Over zeven dagen ben ik hier weer weg. Het is namelijk een tijdelijke woning. Dat is wat een tent is. En dat is ook wat Paulus en Petrus, waar zij over praten, als zij een vergelijking trekken met hun lichaam en dit aardse verblijf. We gaan het lezen in 2 Petrus hoofdstuk 1. Daar trekt Petrus een hele interessante vergelijking tussen die tent en zijn aardse bestaan, zijn lichaam. 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 12. We komen midden in het verhaal aan. Daar staat, daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden, door u telkens opnieuw onder de aandacht te brengen, zolang ik in deze tent verblijf. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer, Yeshua, Messias, mij te kennen gegeven. En ik doe mijn uiterste best voor u, dat het alles ook nog na men heen gaan... steeds weer voor de geest kunt halen. Dus Petrus praat hier over de tijdelijkheid van zijn leven. Daarom vergelijkt hij zijn lichaam met een tent. En hij zegt ook... hij weet dat binnenkort die tent afgebroken zal worden. Dus blijkbaar heeft Yeshua hem toen verteld... dat hij niet lang meer te leven zou hebben. Dus hij maakt die vergelijking tussen die tent... en zijn fysieke lichaam. Dus deze veertig jaar dat het volk... door de wildernis trok... woonden ze in tenten. En dat symboliseert... Eigenlijk onze reis. In deze tijdelijke lichaam waarin we ons nu zijn. We bevinden ons nu namelijk nog in de tijdelijke. Veel mensen denken dat dit het leven is. Dat het om het hier en nu gaat. Dat dit het enige leven is. En dan proberen ze het meeste ervan te maken. Ze doen de gekste dingen. Ze zeggen. ja dit, Hier draait het om. Vandaag de dag. Maar eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Maar Yeshua zegt namelijk ook. en ieder die zijn leven wil behouden. Zal het verliezen. Maar een ieder die het verliest. Zal het behouden. Om mijn wil. En... Hij praat natuurlijk over een geestelijk lichaam. Dus dit is als een voorbereiding op het eeuwige leven. Dit fysieke lichaam, deze tempel, als een vooruitspiegeling voor het eeuwige leven. En Paulus praat hier vooral heel goed over in het bekende, nou, in het opstandingshoofdstuk, maar ook in 2 Korinthe hoofdstuk 4. En dan wil ik ook een stukje uitlezen over Paulus, die daar praat over het sterfelijke en het onsterfelijke. En ik vraag me af of ik hier het goede hoofdstuk te pakken heb. Volgens mij is het 1 Korinthe 15 vers 11, 1 Corinthians 15. Wij levenden worden altijd omwille van Yeshua aan de dood prijs gegeven... ...opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Yeshua zichtbaar wordt. Zo is in onze dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat wij geloven. En we weten dat hij die de Heer Yeshua heeft opgewekt, ook ons... Net als Yeshua zal opwekken en samen met u naar zich zal voeren. Vers 15. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door u steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwig luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. De onzichtbare zijn eeuwig. 2 Korinther, hoofdstuk 5, vers 1. Wij weten, want daar gaat het ook, dit is het belangrijkste stukje eigenlijk wat ik wilde aanhalen. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, dat is het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken. We van God een woning krijgen, een eeuwige woning. Niet door mensenhanden gemaakt in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent... en zouden willen dat onze hemelse woning... nu al over ons wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed... niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven... zuchten we onder een zware last... omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe... over ons wordt aangetrokken... zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God... zelf ons gereed gemaakt door onze geest... als onderpand te geven... Dit zijn hele zware woorden die Paulus hier schrijft. Best ingewikkelde zinnen. Hij maakt altijd hele lange zinnen. Als hij zegt in vers 10 van 2 Korinther 4... ...vers 10, we dragen in ons bestaan altijd het sterven van Yeshua met ons mee... ...opdat ook het leven van Yeshua in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Yeshua aan de prijs gegeven... ...opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Yeshua zichtbaar wordt. Hij zegt dus, we dragen het sterven van Yeshua met ons mee zodat het leven van Yeshua in ons sterfelijk bestaan zichtbaar wordt. Nog een keertje. We dragen het sterven van Yeshua met ons mee. Zodat het leven van Yeshua in ons sterfelijke lichaam zichtbaar wordt. Dat zijn toch geen zinnen eigenlijk als je erover nadenkt. Zo praten wij toch ook niet met elkaar. Maar er zitten wel heel veel betekenis in. Dus we moeten dat goed eigenlijk woord voor woord lezen. Wat schrijft u nou eigenlijk? Want als je eroverheen leest vergeet je het. Dit zijn te, te lastige zinnen om te lezen. Ik denk dat je deze zin... Daar kan je denk ik een hele presentatie over geven. Wat daar eigenlijk allemaal staat. Maar dat, dat zullen we nu niet doen. Ik denk omwille van de tijd dat het voldoende is om te zeggen... dat we ons bewust dienen te zijn van het feit dat we gezondigd hebben. Dat we Gods glorie derven en dat daarom Yeshua gestorven is. En dat we tot die bewustwording komen. En dat is eigenlijk hetgeen wat we in dit tijdelijke lichaam... in deze periode dienen te realiseren en te bedenken. We zijn nu tijdelijk, we zonden nu. We gaan nog gebukt onder die zware last. Dat is de zonde die we met ons meedragen... Maar er komt een nieuw lichaam aan. Een tent. Dat is waar we namelijk naar uitzien. Dus als eerste hebben we gezien... het Lofuttefeest vieren we om ons te herinneren aan de tijd... dat we zonder Messias waren. We waren in een geestelijke wildernis zoals Israël in een wildernis was. Ze hadden gebrek aan water. En voordat wij Yeshua en haar leren kenden hadden wij ook gebrek aan levend water. Dat is de eerste dimensie van het Lofuttefeest. Dan er is er een tweede dimensie van het Lofuttefeest... Dat is de periode waarin we ons nu bevinden. Dat is het aardse bestaan waarin we weten dat dit tijdelijk is. En dat we de zonde nog in ons dragen. En die zonde moeten we overwinnen met de hulp van Yeshua. En dan, als we dat gedaan hebben, dan weten we dat er een eeuwig huis gebouwd gaat worden. En dat is eigenlijk de derde dimensie van het Face. En dat is hetgeen waar ik iets langer bij wil stil gaan staan. Dat is namelijk die toekomstige betekenis. Dat is die eeuwige woning die vader voor ons bereid heeft. Om dat punt te benadrukken, dienen we te lezen Exodus 23, vers 16. Want daar staat namelijk iets geschreven over het Lovuttefeest, wat te maken heeft met de betekenis van het Lovuttefeest in het kader van als zijnde een oogstfeest. Exodus 23, vers 16, daar staat het volgende... Jullie moeten het oostfeest vieren. Praat het over, dat heeft het over het feest der weken nog. Het feest van de eerste opbrengst, van wat je op de akker gezaaid hebt. En tot slot, wanneer het einde van het jaar is... dan moet je de hele oogst binnenhalen. Dan is het inzamelingsfeest. Het is van belang dat we realiseren... dat het Lofuttefeest ook een inzamelingsfeest genoemd wordt. Het is namelijk een oogstfeest. Maar het is niet het enige oogstfeest. Er zijn meerdere oogstfeesten in Leviticus 23 beschreven. Het eerste... Seizoen dat beschreven staat is zijn de ogen jullie beroden. Dat is het eerste oogstfeest al. En dat kunnen we lezen in Leviticus 23 vers 9. Daarin lezen we het volgende. Als we dat samen gaan lezen, Leviticus 23 vers 9. Dat is het begin van het oogstseizoen. Ja, wij zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten. Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie geven zal en je daar je oogst binnen haalt, moeten jullie de eerste schoof van je gerste oogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van Yahweh omhoog heffen, opdat hij als offer wordt aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag na de Sabbat. Op de dag dat de schoof wordt aangeboden, moeten jullie ook een eenjaardig ram, zonder enige gebrek als brandoffer aan Yahweh opdragen. Met als bijbehorend graanoffer van 2 tiende Eva tarwebloem, vermengd met olijfolie, als een geurig gave die Yahweh behaagt. En het bijbehorende wijnoffer van een kwart in wijn. Tot op de dag dat deze gave aan jullie God is gebracht, mag je geen brood, geroosterd graan of vers graan eten. Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont. Dus we lezen dat de Israëlieten mochten niets van het gest aanraken. Ze mochten het niet eten voordat de priester op de Sabbat, die viel in de ongezuurde brood, de dag na de Sabbat, het eerste van de gesten oogst gepresenteerd wordt aan Yahweh. Dat gebeurde tijdens de dagen der ongezuurde broden. En wat interessant is, is, zijn de woorden van Yeshua die zei, in, in Johannes 20 vers 17, zei hij tegen Mejan, nadat hij opgewekt was, uit, opgestaan, opgewekt was uit de doden, zei hij, hou me niet vast. Yeshua was namelijk het symbool van die eerste gesten oogst die gepresenteerd werd aan Yahweh. En het volk mocht dat gest nog niet aanraken voordat het gepresenteerd was aan Yahweh. Daarom zei Yeshua ook tegen Mejan, raak me nog niet aan, hou me nog niet vast, want... Ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is. Mijn God, die ook jullie God is. Dus op deze dag, dat is de dag waarop het beweegoffer gebracht werd. Dat is de dag waarop Yeshua terugging naar de vader en zei tegen mij: raak me nog niet aan, want ik ben nog niet tot de vader verheven. Daarmee geeft hij aan dat hij de vervulling is van die eerste gest die gepresenteerd werd aan Yahweh. Gedurende de ongezuurde broden. Dus dat is het eerste seizoen van... Leviticus 23, drie oogstseizoenen. Dit is het eerste seizoen waarin Yeshua, gesymboliseerd in Yeshua die als eerste der eerstelingen gepresenteerd werd aan Yahweh. Tijdens het ongezuwde brodenfeest. Als we nu lezen 1 Corinthe 15, dat is het opstandingshoofdstuk waar we over gaan praten. En Paulus legt heel goed dat verband uit van Yeshua als eerste der eerstelingen. Hij maakt daarmee de vergelijking tussen die ges die gepresenteerd werd aan Yahweh... tijdens de ongezuurde broden... en Yeshua als eerste de eerstelingen die aan de Vader gepresenteerd wordt. 1 Korinthe 15, vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er gekomen is door één mens... zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door één mens. Zoals wij door Adam allen zullen serven... zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die bij hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en alle macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Dus het is Yeshua die als eerste der eerstelingen gesymboliseerd wordt met het beweegoffer. Met dat eerste Gerst. Gerst is de eerste van de vier graansoorten die opschiet. Daarom was Yeshua als voorganger, als eerste van de eerstelingen, gesymboliseerd in dat beweegoffer. Dat is het seizoen van Ongezuurde Broden. Dan gaan we zeven weken verder in de tijd. En dan komen we bij het feest der weken. Wordt ook wel het feest der eerstelingen genoemd. En in het Nieuwe Testament wordt het natuurlijk Pinkster genoemd. Vernoemd naar de vijftigste dag ...die viel naar de dag van de Sabbat tijdens de ongestuurde broden. Dus tellen ze zeven volle weken plus één dag. En dit feest werd gevierd voor de presentatie van de tweede graanoogst... ...dat dan klaar was, namelijk de tarwe. Want het gerst is als eerste klaar om te offeren. Dat is het eerste gewas dat opkomt van de graansoorten. Als tweede heb je de tarwe. Die volgde een zeven weken later. Dus Yeshua als gerst, dan vervolgens met Pinksteren het tarweoffer dat gebracht werd... En dat tarweoffer, dat slaat op de eerstelingen. Dus Yeshua als eerste eerstelingen, gest. de eerstelingen, het gerst. De eerstelingen zijn wij, de mensen die Gods geest ontvangen hebben en beleiden dat Yeshua de zoon van God is. Dat zijn de rest van de eerstelingen. Die worden gerepresenteerd in de tarwe. En de tarwe komt na de gerst. Gerst eerst, daarna tarwe. Daarom heeft Yeshua de gerst vervuld en vervullen wij tarwefeest. Een kleine groep mensen, vandaag de dag eigenlijk. Dus we hebben twee oogstfeesten gehad. Gestfeest, Tarwefeest, betrekking op Pinksteren. De Heilige Geest die is beschikbaar is geworden op de eerste dag van Nieuwe Testamentische Pinksteren. En dan komt er nog een derde oogstfeest. En dat is de Grote Oogst. Dat hebben we al gelezen. Dit is het moment aan het einde van het feestseizoen. Vanaf 15 Tisri, dat we zeven dagen Lofettefeest vieren. Daar staat dat we... Op het moment dat we de hele oogst binnengehaald hebben... zult gij feest vieren voor jou, hè? zeven dagen lang. Al het gewas is dan, wordt dan gepresenteerd. Al het gewas is binnengehaald. De appels, de vijgen, de druiven. Wat er ook maar groeide, was op dat moment al ingehaald. Het was een algeheel oogstfeest. En waar die andere twee eerst nog specifiek voor de granen waren... gerst, tarwe, was het nu een oogstfeest... waar ook het fruit en de rest van het gewas binnengehaald werd. Want het was namelijk het feest der inzameling. Het Lofettefeest is een inzamelingsfeest... En waarom is dat zo? Wat betekent dat dan? Nou, dat lezen we onder andere in Openbaring 20. Er zit namelijk een hele grote betekenis in dat Lofuttefeest en in die andere benaming van het Lofuttefeest, namelijk het Inzamelfeest. Het is een groot inzamelfeest. Eerst Christus, dan de eerstelingen, maar daar houdt het nog niet mee op. Er zijn nog meer mensen op deze aarde. Er zijn nog 7 miljard mensen die geen Lofuttefeest vieren. Is daar nog wat mee? Ik denk het wel openbaring 20 praat daar onder andere over. Dus laten we dat gaan lezen. Openbaring hoofdstuk 20 vers 1 Johannes schrijft Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van waleer, die ook duivel of satan wordt genoemd en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte sloot de put boven hem en verzegelde die opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden totdat de duizend jaar voorbij waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Ook zag ik tronen en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren, omdat ze van Yeshua hadden getuigd en over God hadden gesproken. Zij hadden het beest en het beeld niet aanbeden. En ook zijn merkteken niet op het hoofd of op hun hand gekregen. Zij waren het die tot leven gekomen waren en heersten die duizend jaar samen met Messias. Deze periode, deze duizend jaar, wordt ook wel het millennium genoemd, zoals u weet. Een geweldige tijd, beginnend met de opstanding van de heiligen. En die mogen dan duizend jaar met Yeshua regeren. En er wordt gesproken dat dit de mensen zijn die het beest en haar beeld niet vereerd hebben. En ik weet niet wat u denkt dat het beest of dat teken van het beest is. Er zijn allerlei verschillende ideeën over. Als je het intikt in Google, krijg je de gekste plaatjes te zien. Dus ik zou het vooral niet doen als uw kinderen ernaast zitten... Er wordt wel eens gezegd dat het een chip zou zijn die geïnjecteerd wordt in je arm en in je voorhoofd. Nou, het gaat er niet om wat ik daarvan denk, wat ik denk dat het beest is of wat zijn merkteken al dan niet is. Er staat vrij weinig over in de Bijbel geschreven. Ik weet wel het die chip in ieder geval niet is. Als u dat soms bang voor zou zijn. Want Johannes zegt namelijk, de zielen die onthoofd waren voor het getuigenis van Yeshua. Die hadden het beest en haar merkteken niet aanbeden. Toen in de tijd, dat is 2000 jaar geleden... waren er überhaupt nog geen microchips of wat dan ook. Dus wat het beest ook is... het had ten tijde van... Hè, de, de getuigen van Yeshua... had het al in ieder geval aanwezig moeten zijn. Anders zou het een zinloze opmerking zijn... van Johannes om te schrijven... dat ze het merkteken niet ontvangen hadden. Nee, dat merkteken was er nog niet. Dus het moest er, zou ik zeggen... al zijn ten tijde van deze, van deze mensen. Het zou net zoiets onzinnig zijn... als je bijvoorbeeld zou schrijven... en ik zag de ziel van koning David... Hij was het die niet was omgekomen tijdens de vervolging van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nee, logisch niet. Dat was er nog niet. Dus dat ga je niet schrijven. Je schrijft het alleen als dat beest en het merkteken er al is. Lijkt mij. Maar goed, dat is een uh, heel ander onderwerp. Maar het is wel leuk om er eens over na te denken. Maar een de microchip is het in ieder geval niet. En wat het wel is, daar kunnen we met z'n allen ongetwijfeld uh, leuk over praten en uh, debatteren. Maar dat is nu niet aan de orde. Vers 5 van openbaring 20. Andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priesters van God en van de Messias zijn en die duizend jaar samen met hem heersen. Nou, als er een eerste opstanding is, dan lijkt het alleen maar logisch dat er ook een tweede opstanding is. Niet alleen is het logisch, het is ook bijbels. Kijk maar in Matthäus 11 bijvoorbeeld. Daar praat Yeshua over de tweede opstanding. Hij maakt namelijk de vergelijking tussen zijn dorpsgenoten en de mensen uit Sodom en Gomorra. Je kunt het wel even lezen. Matthäus 11, vers 20. Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Hij zei, We Gorazin, wee Bethsaida... Want als Tyrus en Sidon de wonderen hadden bij hun waren gebeurd, dan zouden de inwoners van die steden zich al lang in boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Kafanaum, hè, dat zijn zijn dorpsgenoten. Je denkt toch niet dat je tot de hemel zult worden verheven, in het diep van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan voor jou. Dus Yeshua praat hier nog over een dag van oordeel. En hij geeft aan dat het voor de mensen uit Sodom draaglijker zal zijn dan voor zijn dorpsgenoten. Maar goed, Sodom en Gomorra was in smoke opgegaan, was er niet meer. Dus die mensen moeten eerst tot leven komen. Deze mensen gaan nog geoordeeld worden. God gaat geen dode mensen oordelen. Wat heeft voorzien voor zin om een dood persoon te oordelen? Het heeft alleen zin als je de tweede, dat persoon eerst opwekt. En dan praat je, spreek je een oren uit over een persoon. Dus dat is het tweede opstanding. Aan het einde van die duizend jaar. Dus als volgorde hebben we dan... Yeshua komt terug. De eerstelingen worden opgewekt. Satan wordt gebonden. hebben we net gelezen. Moet nog wel, aan het einde van die duizend jaar moet hij nog wel even losgelaten worden. En dan volgt er de tweede opstanding. Wat ik nooit begrepen heb... Vroeger als klein ventje zijn is dus waarom Satan aan die einde van die duizend jaar nog eens een keer losgelaten moest worden. Ik denk dat ik daar een antwoord voor heb. Ik weet niet of het het juiste antwoord is, maar ik heb hier wel een antwoord voor. Of het een goed of een fout antwoord is, dat laat ik dan nu over. Het is een beetje filosofisch van aard. Maar het is gebaseerd op wat er staat in Isaiah 45, vers 6 en 7. Het zijn hele bekende Schrift. schrift ik weet dat Wim, dat jij ze ook altijd graag aanhaalt. Er staat geschreven... Zo zal iedereen van Oost tot West weten dat er niets is buiten mij. Ik ben Jahweh. Er is geen ander. Die het licht vormt en het donker schept. Die vrede maakt en die het kwade schept. Ik ben het. Jahweh. Die deze dingen doet. Jahweh Als schepper van alle dingen. Van goed en van kwaad. Dus ook van die slang. Die Adam en Eva verleiden. Ik denk namelijk, tot het Adam en Eva die slangen ontmoetten, wisten ze niet wat kwaad was. Of tenminste, totdat ze niet wisten wat kwaad was, wisten ze ook niet wat goed was. Ik leef in vrede. Maar eigenlijk weet ik niet eens wat vrede is. Want ik heb nooit oorlog meegemaakt. Het gaat om het contrast, denk ik wel eens. Als ik kijk naar onze kleine baby Chelsea. Zij wist niet dat ze moedermelk niet zo lekker vond, eigenlijk. totdat ze fruithapjes kreeg. Je moet eerst een contrast hebben, voordat je weet wat iets is. En daarom denk ik wel eens dat Satan losgelaten moet worden aan het einde van die duizend jaar. Omdat in deze duizend jaar... Hè, de, de, de eerstelingen zullen opgewekt worden. Yeshua zal regeren voor duizend jaar. Maar ondertussen, de mensen die leven, leven gewoon door. En we gaan door met uh, het eerste gebod... wat er in de Bijbel staat. Hè, dat ze zich moeten uh, vermenigvuldigen. En deze mensen die dan geboren zullen worden... die zullen nooit de invloed van Satan gehad hebben. Satan is namelijk gebonden gedurende dat millennium. Dus deze mensen hebben nooit het goede helemaal kunnen begrijpen, kunnen zien, zolang ze het kwade niet gezien hebben. Dit is in de filosofische gedachte van mij, het is een idee, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou misschien een reden kunnen zijn waarom Satan dan nog een keer losgelaten moet worden om alle volkeren te verleiden. Nou, de mensen die dan, kijk, ik, ik denk die mensen die dan in het millennium uh, leven en geboren zijn, en die, die hebben nog nooit blootgestaan aan de invloed van Satan, dus Satan komt nog een keer langs en die zal die mensen, de volkeren, dat hebben we net gelezen, gaan verleiden. Dus ook dat persoon die, die, die alleen het goede gezien heeft. Dus die zal dan een betere keuze kunnen gaan maken van tussen goed en kwaad. Want ze weet niet wat kwaad is. Ze weet niet wat goed is, zolang je het contrast niet hebt. Dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Dus Satan wordt nog een keertje losgelaten aan het einde van die duizend jaar. En daarna, dan volgt de tweede opstanding. Dat is het witte troonsoordeel namelijk. Dat staat in openbaring 20 vers 11. Dus we gaan daar verder lezen. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchten van hem weg en verdwenen in niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. En toen werd er nog een boek geopend. Het boek van het leven, dat is de Torah. En de doden werden op grond van wat er in de boeken geschreven gestond, geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen die werd geoordeeld naar zijn daden, op grond van wat er in de boeken geschreven stond. En toen, vers 14, werd de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is het moment waarop de dood teniet gegaan zal worden. De dood zelf zal gedood worden en er zal geen dood meer zijn. Ook een beetje filosofisch misschien. De dood zal er niet meer zijn, de dood gaat dood. Weg dood, is geen dood, is alleen al mijn leven. En dan komt die vervulling van die laatste grote dag, eigenlijk, in openbare 21. Dan zegt Johannes, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Zij was als een bruid die zich moord gemaakt voor een man en op hem wacht. Ik hoorde een luide stem vanaf het troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als een God bij hun zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Hij zal geen dood meer zijn. Hij zal geen rouw meer zijn, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En dat is de uiteindelijke vervulling van het Lofotenfeest. En daaraan gekoppeld die achtste dag. Er zal een eeuwig huis gebouwd worden, een eeuwig woonplaats voor ons. He, waar we nu in die tenten verblijven, in ons aardse bestaan. Is dat een voorproefje of is het een... Een, een, een testing ground voor wat er straks gaat gebeuren. Dit is tijdelijk, maar we krijgen een permanent huis, een permanente woning. Dat is wat hier geschreven staat. De dood zal er niet gedaan worden en God zelf zal bij de mensen zijn. Het tijdelijke zal vervangen worden door het eeuwige. Dat is de derde dimensie van het feest: Het is hoop voor iedereen, het is vreugde voor iedereen, het is leven voor iedereen. Daarom zeg ik, lachai.